Michel Koenen met het NOS Journaal. Op Cyprus is de hoogste politiechef ontslagen vanwege het seriemoordenschandaal. Vorige week werd bekend dat een legerofficier de moord op vijf vrouwen en twee meisjes heeft bekend. De buitenlandse vrouwen waren naar Cyprus gekomen om te werken. Ze kwamen uit de Filipijnen, Roemenië, Nepal en India. En de politie op Cyprus deed niet met de melding over vermissing van de vrouwen. En gisteren stapte de minister van Justitie al op uit schaamte en woede over de laksheid van de politie. In asielzoekerscentra in Hongarije krijgen vluchtelingen vaak bewust geen eten, soms wel vijf dagen lang, zegt de mensenrechtenorganisatie van de VN. En als ze geen recht hebben op een verblijfsvergunning, dan krijgen ze ook niets te eten en dat mag niet, zegt de VN. Hongarije moet zich houden aan de internationale mensenrechtenverdragen.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 Later werd na een eigen doelpunt tegen Dougla Praag... de man door trainer Rinus Michels op een zijspoor gezet. Hij vertrok naar PSV. Hij speelde één keer in het Nederlands helftal. Frits Soetekau was 81 jaar. Het weer in de is bewolkt. Lokaal kan een bui vallen bij 9 tot 12 graden. Vanavond gaat het vanuit het westen regenen in de zuidelijke helft van het land. En in Zuid-Limburg kan dan wat natte sneeuw vallen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene Geest van de AWD. Het wordt geleidelijk wat drukker op de wegen in de regio. De langste file staat nu op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Schiphol en Roelevarensveen rijdt het in totaal langzaam over zo'n 13 kilometer. en de vertraging is iets meer dan een kwartier. En het is druk op de N250 Den Helder richting de kooi. Tussen de veerterminal in Den Helder en Den Helder is de vertraging ruim een kwartier.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 She's right away.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 A don't of prayer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 Care if they come Tenía ese, lo que se pone bonito se le ve. Empezamos a pie y ahora andamos en eleche. Vamos a calentar. Baby tú vas a subir y a bajar. No se quiere olvidar, lo quiere recordar, baby, que de entrar. Yeah. Yeah, I can't yeah. get. Lastino qué. Yeah, I can't get. It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 ze had me gevraagd of ik er niet wilde gaan staan. Ze vindt nu inmiddels haar weg naar huis. Ook mag zijn in mijn ogen blijft er al... ZANG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 That part.